9 uur. Dit is Radio 1 Het Marcel Oosten. Straks in het NOS Radio 1-journaal spreek ik de wethouder van Den Haag, Karsten Klein. Hij stapt naar de rechter vanwege de thuiszorgplannen van het kabinet. En steeds minder mensen wisselen van baan. Nu eerst het NOS-journaal. Hier is Dorold Megens. Bij plasticverwekkend bedrijf Promens in Zevenaar woedt een zeer grote brand. De brand brak kort na 6 uur vanochtend door nog onbekende oorzaak uit zegt Een woordvoerder van de brandweer. Die is ontstaan bij een bedrijf waar kunststoffen, plastics aanwezig zijn. Dat zorgt voor een hele grote rookkolom. We hebben ontploffingen gehoord en de brandweer heeft er massaal ingezet... om erachter te komen in hoeverre dat voor de omgeving gevaarlijk is... en in hoeverre we die brand kunnen stoppen. Op dit moment wordt nog onderzocht of er schadelijke stoffen zijn vrijgekomen. Mensen in de omgeving krijgen het advies ramen en deuren dicht te houden. Door de vele rook is de brand tot in de verre omtrek van Zevenaar te zien. Op een Spaans zeiljacht in IJmuiden is vannacht een grote partij drugs ontdekt. Het zou gaan om 1600 kilo, zo melden regionale media. Het is niet duidelijk welke drugs het zijn. Het zeiljacht werd opgespoord door een patrouilleboot van de kustwacht en naar IJmuiden geloodst. Aan boord van het Spaanse zeiljacht waren twee denen die zijn opgepakt. De bemanning wilde de partij lossen in IJmuiden. Het is niet duidelijk voor wie de drugs bestemd waren. De politie heeft zo'n 300 bedreigers in beeld... van landelijke politici en leden van het Koninklijk Huis. Het zijn eenlingen met een psychische stoornis. Vijftien van hen vormen zo'n bedreiging... dat ze continu in de gaten worden gehouden. Na de aanslag op Koninginnedag in 2009 in Apeldoorn... werd besloten tot een proef om deze zogeheten loonwolfs... op te sporen en aan te pakken. De gevaarlijke eenlingen kunnen op belangrijke dagen worden vastgezet. Minister Plasterk van Binnenlandse Zaken moet snel met een oplossing komen voor mensen die uit principe weigeren een vingerafdruk af te staan voor een paspoort of identiteitskaart. Dat schrijft de nationale ombudsman Brenning Meijer. Het gaat volgens hem om een kleine groep mensen die elke dag het risico lopen te worden opgepakt omdat ze zich niet kunnen legitimeren. Maar bijvoorbeeld ook geen buitenlandse reis kunnen maken of kunnen stemmen bij verkiezingen. De VS overweegt op grote schaal Syrische rebellen een militaire training te geven. Die training zou volgens Amerikaanse functionarissen kunnen beginnen na een militaire actie tegen het regime van president Assad. De Amerikaanse regering heeft die training steeds geweigerd, maar lijkt nu van mening te veranderen... om tegemoet te komen aan de wens van congresleden die aandringen op actieve steun aan de Syrische oppositie. Het weer, eerst nog veel zon. In de loop van de dag neemt vanuit het zuidwesten de bewolking toe. En tegen de avond kan er in het zuidwesten een regen- of onweersbui vallen. Het wordt 25 tot 30 graden. Morgen koeler en lokaal kans op een bui. Zondag is de kans op regen groter. En dan wordt het een graad of 20. Kees Kwaks bij de ANWB met een uh, rustige ochtendspits. Ja, een beperkt lijstje. Uh, wat bijzonderheden op de A2 Den Bosch richting Utrecht. Bij Waardenburg, 4 kilometer, staat een auto stil op de rijstrook. Op de A10, eigenlijk het dagelijkse ongeluk bij Amsterdam op de A10. In dit geval tussen Knoopend Amstel en Aad zuid drie kilometer... zitten een aantal auto's op elkaar. Drie rijstrokken zijn dicht. En een auto die stilstaat op de A20 vanaf Hoek van 100 naar Gouda... bij Moordrecht, twee kilometer file. De rechte rijstrok is dicht. Vanwege de brand is het spoor stilgelegd, of het treinverkeer stilgelegd... tussen Zevenaar en Weel. Er rijden nu wel bussen. De vertraging loopt op tot meer dan een uur.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 Slaggever Robert Bas hoort u zo over de vrijlating van Samir A, want die is aanstaande. En de overgang van thuiszorg naar de gemeente, dat gaat bepaald niet zonder slag of stoot. Wie is de thuiszorg? Wij zijn de thuiszorg. de thuiszorg! Waar is de thuiszorg? Hier is de thuiszorg! De gemeente Den Haag stapt naar de rechter. Want de overheidsbezuinigingen op de huishoudelijke hulp en verzorging zijn in strijd met de gemeentewet en internationale verdragen, zegt de gemeente Den Haag. De gemeente denkt erover om deze bezuinigingen dus ook dan aan te vechten. Karsten Klein, wethouder jeugd, welzijn en sport. Goedemorgen. Goedemorgen. Het kabinet wil volgend jaar bezuiniging uh, doorvoeren uh, op de thuiszorg van zo'n 90 miljoen euro. Waarom is dat dan in strijd met de gemeentewet? Uh, nou ja, de uh, overheid stelt dat uh, uh, het allemaal minder kan. Uh, mensen moeten langer thuis blijven wonen. We krijgen daar minder geld voor. En voor het komende jaar doet de Rijksoverheid dat ook zonder een wetsaanpassing. Die komt pas in 2015. En dan pas wordt er ook echt uh, bezuinigd. Dan komen echt hele grote bedragen. In 2014 zonder een wetswijziging, maar voor de gemeente Den betekent dat wel dat we al 3 miljoen euro minder krijgen... Mm -hmm. En in de Tweede Kamer is dat uh, debat gevoerd en is gezegd van, door Diederik Samson, uh, als ik het me goed herinner, uh, nieuwe gevallen moeten ook gewoon worden blijven geholpen. Ja, en dat is een beetje ingewikkeld, want de gemeentewet is daar heel duidelijk over, artikel 108, die verplicht de Rijksoverheid uh, de kosten uh, uh, die uh, gemeentes uitvoeren in hun uh, opdracht, om die ook te vergoeden. Ja, maar u kunt het wel zo bond maken. Dan kan het Rijk blijven betalen natuurlijk. Nee, dat, dat, daar hebben we andere mogelijkheden voor. Oh. Als wij tekorten hebben, moeten we die zelf aanvullen. Hier is het de Rijksoverheid die zegt... Van, u moet blijven doen wat u doet en u krijgt daar minder geld voor. Ja. En dat is een strijd met de gemeentewet. Maar wilt u helemaal niet meewerken aan bezuinigingen dan? We willen wel meewerken aan bezuinigingen, maar het moet wel met een goed verhaal zijn. En wat het slechte verhaal eigenlijk is, de Rijksoverheid zegt de hele tijd, mensen moeten zo lang mogelijk thuis blijven wonen. Dat vind ik een hele goede ontwikkeling, dat is in sociaal opzicht goed en in financieel opzicht is dat goed. Maar als je dan juist die middelen die er zorg voor draagt dat mensen thuis kunnen blijven wonen, dat je daar dan op gaat korten op de huishoudelijke hulp, op de persoonlijke verzorging, op de begeleiding... Ja, dan is dat redelijk in strijd met elkaar. En dan denk ik dat we dat niet goed kunnen doen. Nee, de Vereniging van Nederlandse Gemeenten pleit eigenlijk voor bemiddeling. Um, vindt u dat geen goed idee? En stapt u daarom naar de rechter? Nou, de Vereniging Nederlandse Gemeenten zegt weer wat anders. Want die is bang dat er ook burgers zeg maar, rechtszaken aanspannen... omdat de gemeente dat uh, niet meer kan doen. Ja. Dit is eigenlijk weer een ander verhaal... dat gemeenten zelf ook uh, nu uh, ja, naar de rechter zouden ja. kunnen gaan... om te zeggen van dit is in strijd met, uh, met de gemeentewet. Ja. En, nou, ik ben blij dat we het nu helder hebben dat dit juridisch uh, uh, aanvechtbaar is. En ik ga gewoon naar staatssecretaris vragen of die ook uh, uh, hierop wil reageren en of die ook hier een uh, wijziging wil aanbrengen. Ja, nee, maar ik bedoelde, u zou er met de samen met de burgers uit kunnen komen dat het misschien iets goedkoper uh, kan en dat u het met die drie miljoen minder zou kunnen. Maar dat, daar wilt u niet het op aan laten komen? Ja, maar die mogelijkheden zie ik zo 1, 2, 3 niet. Als we mensen zo lang mogelijk thuis willen laten wonen en we gaan vervolgens al die hulpvormen uh, uh, wegbrengen, dan staan ze over een jaar bij mij op de stoep en dan kijk ik naar het Rijk en zeg van waar zijn die verzorgingstehuizen die jullie gesloten hebben waar deze mensen nu moeten worden opgenomen. Dat vind ik echt risicovol en hm. daar waarschuw ik voor. Ja. En gaat, gaat u alleen naar recht of zijn er meer gemeenten die u, uh, die u gaan volgen? Nou, er zijn, de VNG heeft eerder ook aangegeven dat zij zich over deze uh, uh, aanpakken uh, zorgen maken. Met name ook in 2014 dat je dat zonder een wetswijziging doet. Uh, dus uh, ik zal deze brief ook naar uh, mevrouw Jorritzma sturen van de VNG. En dan zullen we zien of dat, uh, of dat uh, leidt tot een gezamenlijk optrekken. Goed, Karsten Klein, wethouder Jeugdwelzijn en Sport bij de gemeente Den Haag. Hartelijk dank voor uw toelichting. Graag gedaan. Goedemorgen. Bijna tien over negen is het. U luistert naar het NOS Radio 1 -journaal. In Utrecht komen machinisten, treindienstleiders, NS en ProRail... zo dadelijk bij elkaar om te praten over de communicatieregels... die sinds januari gelden op het spoor. Volgens ProRail wordt het spoor veiliger door de nieuwe regels. Treindienstleiders en machinisten zijn het daar niet helemaal mee eens. Wim Eilert, voorzitter van de machinistenvakbond VVMC. Goedemorgen. Goedemorgen. Wat, uh, waar zit het verschil... Ja, wij hebben, uh, er is een duidelijk verschil trouwens. We hebben een aantal weken geleden een uh, enquête gehouden onder onze machinisten. We zijn de grootste machinistenbond in Nederland. We hebben daar enorm veel reacties op gekregen. Uh, en die mensen, dus de machinisten, die laten ons duidelijk weten... dat de nieuwe gespreksdiscipline eerder tot onveilige situaties leidt... dan tot veilige situaties. Ja, ProRail zegt dat het juist veiliger wordt. Maar daar bent u dus bepaald niet mee eens. Nee, absoluut niet. Dat blijkt ook uit de enquête. Uh, uh, men moet gebruik maken van het NATO-alfabet. Uh, Dat leidt uh, bij het, uh, bij het uh, veelvuldig noemen van cijfers. En dan moet u denken aan spoornummers, treinnummers, uh, uh, seinummers, noem maar op. Dat leidt tot, echt tot verwarring. Dat geven onze mensen ook aan. Het duurt ook allemaal langer uh, ja. uh, totdat er uh, van elkaar goed begrepen wordt wat er nou gebeurt. Dus dit leidt tot verwarrende situaties. En. ...verwarring op het spoor, dat leidt tot gevaarlijke situaties. Ja, met NAVO, al moet, moet u spreken van Alfa, Bravo, Charlie en zo. Hè? Maar is dat nou ja. niet een kwestie van wennen? Nou, dat zou misschien kunnen. Alleen daar zit uh, ook een punt, wat ook duidelijk door onze mensen is aangegeven... ...dat ze door hun eigen werkgever, dus door hun NS... ...toch vrij slecht op de hoogte zijn gesteld van, uh, van de invoering van dit nieuwe gespreksdiscipline. Uh, het is op verschillende wijzes gegaan. Uh, maar, ik moet er wel bij zeggen, er is ook echt wel... Uh, een reden tot twijfel of dit ook echt wel tot veilige situaties leidt. Ja, oh, er zit dus ook een beetje iets van, van uh, boosheid en, en frustratie dus in. Ja, absoluut een stukje boosheid, maar ook uh, met zorg voor de veiligheid, want die staat immers altijd voorop, zeker bij machinisten. En wij gaan vandaag gaan we eens kijken, inventariseren welke problemen dat men nu ondervindt. En dat zijn niet alleen problemen van machinisten, maar ook van trainingsleiders van ProRail. En ik hoop vandaag toch echt afspraken te maken hoe we dat op een goede manier kunnen oplossen. Nou, nou ligt er wel een kritisch rapport hè, van de inspectie Leefomgeving en Transport. Daarin staat dat er wel wat erg informeel gecommuniceerd wordt door machinisten. Moet er wel wat veranderen? Nou, of er iets veranderen moet, dat hangt ook een beetje af van het gesprek van vandaag. Um, kijk, als mensen aangeven, en bij ons hebben er heel veel machinisten uh, gereageerd. Maar als mensen aangeven dat dit niet de goede uh, gespreksdiscipline is en dat dit tot verwarring leidt. Uh, dan denk ik dat je ook serieus moet nadenken of je überhaupt wil veranderen. Mm -hmm. Ik denk dat de veiligheid op het spoor vooraan moet staan, dat is een, een belangrijk issue. En uh, als het uh, ten gunste van de veiligheid anders moet, dan moet het anders gaan doen. Ja. En heeft u het idee dat men wel uh, wil luisteren naar uw bezwaar? Nou, ik ga er vanuit dat ze willen luisteren. Wij hebben naar aanleiding van de enquête ook geadviseerd om snel om de tafel te gaan zitten. Daar hebben ze in ieder geval naar geluisterd. Want dat doen we straks uh, met z'n allen. Dus ik ga ervan uit dat er ook geluisterd wordt. En, maar eerlijk zijn, het belangrijkste is toch om naar de praktijkdeskundigen te luisteren. Dus naar de machinisten en naar de trainingsleiders. Ja, dat is waar. Maar er is ook nog zoiets als uh, Europese regels. Poreel zegt het, het moet van Brussel. Ja, dat klopt. We horen dat natuurlijk ook. Maar uh, nogmaals, ik stel de veiligheid op het Nederlandse spoor in, in eerste instantie voorop. Dat vind ik belangrijk. En uh, uh, uh, die Europese regels die laten over het algemeen ook nogal wat ruimte. Dus daar moet zeker iets in te doen zijn. Wim Eilert, voorzitter van de grootste machinistenvakbond, de VVMC. Dank u wel. Graag gedaan. Met je elektrische auto op vakantie, dat kan ook. Tenminste, ze gaan het proberen bij de ANWB. Daar hoort u zo dadelijk meer over. Dit is het NOS Radio 1 Journal. Dan in Rotterdam is Mark Robin Visser samen met Jeroen Schutijzer... die wat pips zag na zijn avonturen van de afgelopen nacht en ochtend. Onze eigen NOS-matroos. Ik ben wel jaloers op Jeroen. Onze Ja. Nou, ik was vooraf... Uh had ik wel zo mijn bedenkingen. Want ik ben niet zo'n zeeman. Ik nee. denk, stel nou voor dat die zee een beetje wild tekeer gaat... dan zie ik natuurlijk heel snel groen en geel. Maar het viel zo ontzettend mee. Ja. Je, je hebt wel eens in een vliegtuig gezeten... en dat je denkt, van: vliegen we nou? Zo, ja, zo rustig, probleemloos gaat dat. Nou, dat was eigenlijk ook op die onderzeeën. Gisteravond ben je aan boord gegaan in Den Helder. Ja. Hoe, heb, hoe, is, hoe ben je de nacht doorgekomen? Wat heb je allemaal gedaan? Nou ja, ik, gisteravond was eigenlijk het mooiste. Toen uh, ben ik 13 meter omhoog geklommen... via hele gevaarlijke trapjes. Daarom heb ik ook mijn bergschoenen aan. <laughs> he, dat ik niet gauw uitglij. En dan kom je boven op de brug. Het ja, was gewoon een fantastisch uitzicht. De zonsondergang. We lagen ter hoogte van de hoogovers bij IJmuiden. En de helft van de bemanning sprong van boord met een zwembroek aan. Oh ja. En die hebben in de Noordzee even... Gezwommen. En jij niet? Nee, ik niet. Ik wou van het uitzicht genieten. En die, de, al die vliegtuigen voor Schiphol. Het werd, uh, hoe donker het werd, werd het steeds mooier. Dat was echt heel indrukwekkend. En het was, als ik je goed begrijp, dus ook jouw eerste echte maritieme ervaring. Zeker, want ja. Uh, ja, wat ik gewend ben is de veer bij uh, Wijkbeduursteden. Uh, verder kom ik niet echt. Je vertelde vanmorgen, ik heb vanmorgen een stukje van je uitgezonden van wat je gisteravond had uh, gemaakt... dat je de, de nacht ook tussen de torpedobuizen ja. hebt doorgebracht. Dat was natuurlijk wel heel uniek, hè? Kijk, dat slaap in dat bed. Ik heb twee uur in dat bedje gelegen. Heb je niet geslapen? Uh, nee, ik heb mijn ogen nauwelijks dicht uh, kunnen doen. Maar wat natuurlijk wel uniek is dat je boven 1200 kilo TNT ligt. <laughs> ja, dat doe je niet vaak, hè? En met zo'n torpedo kun je dus een, een, een vliegdekschip met 5000 mannen erop... kun je naar de... In ...laten zinken. Ja, dat is, uh, gelukkig hebben ze het nog nooit hoeven te gebruiken. Ik was bang dat we nog gebeld zouden worden door Den Haag... van jongens, jullie moeten direct rechtsomkeer richting Syrië. Ja. Ik denk dan ben ik mooi drie maanden van huis Maar gelukkig gebeurde dat niet. We zijn blij dat je weer aan de vaste wal bent, Jeroen. Zo is het. En wij kijken hier nu uit over de Rotterdamse haven. Hier beginnen de Wereldhavendagen vandaag. Het hele weekend worden hier 400.000 mensen verwacht. Je hoort misschien op de achtergrond ook de opbouwgeluiden. Er worden hier allemaal tenten neergezet. Ik ga het niet meemaken. Nee? Nee. Jij gaat even naar bed, denk ik. Dat denk ik ook. Je ziet een beetje pips. Ja, dat, dat heb ik al gauw. Maar he. wel ja. voldaan. Je bent wel blij. Ja, ik. Het is, uh... Natuurlijk ben ik blij dat ik het gedaan heb. Nou, Jeroen, wij doen de goed uit Rotterdam. Zeker. En ik wens jou wel te rusten. Dankjewel. Dag. Groeten terug. Vanuit Hilversum naar de verkeersinformatie in Den Haag bij de ANWB, Kees Kwaks. Opvallende zaken nog van deze ochtendspits zijn het ongeluk op de Ringweg van Amsterdam. Vanaf Volendam richting Knoop het Nieuwe meer. staat 5 kilometer tussen Watergaalsmeer en Oud-Zuid. Er zitten een drietal auto's op elkaar, drie rijstroken zijn dicht. En op de A20 vanuit Hoek van Holland naar Gouda staat 4 kilometer bij Moordrecht. En daar staat een auto stil op de rechte rijstrook. Met een volledig elektrische auto op vakantie. Dat is een hachelijke onderneming. Want na een kilometer of 100, nou misschien 150, dan is de tank toch echt wel leeg. Toch gaat de ANWB het proberen. De komende weken gaat een groepje ANWB'ers elektrisch op reis naar België, Frankrijk, Duitsland en Engeland. Om te pionieren. En om te testen of het überhaupt wel kan. De duo's vertrokken vanochtend vanaf het hoofdkantoor in Den Haag. En van Louis Dekker zwaait eens uit. Er zit weinig ruimte in die kofferbakken. Ja, hij is wel vol uh, na één uh, tas met laarzen. Elektrisch rijden. Ja. Die, die batterijen moesten ook nog ergens. Precies. Dat is de reden waarom deze achterbak zo klein is. Saskia, Marco en Lars gaan op vakantie. Ja, een mooie werktrip, zeg maar. Wij gaan naar Montpellier. Op werkvakantie. Ja, ergens in Zuid-Frankrijk, waar het zonnetje schijnt. Ik ga naar België. Belgische steden. Antwerpen, Gent, Brugge. Jullie met een Nissan. Een Nissan Leaf. Ik ga met de BMW Active E. Allemaal volledig elektrisch, dus geen brandstof? Nee, helemaal geen brandstof, 100% op stroom. Waarom deze reizen? Wat willen jullie daarmee? We willen laten zien of we gaan testen of we daarmee op vakantie kunnen. En laten zien dat je met een goede planning en een goede voorbereiding hele leuke tripjes kan maken. Want we denken dat dat niet kan. Nou ja, dat zijn wel de vooroordelen. Deels is het natuurlijk ook waar. We hebben vorig jaar de grootste proefrit gehouden. En daar kwamen een aantal vooroordelen uit. En eentje was, we kunnen er niet mee op vakantie. Elke elektrische autotest sluit daar ook mee af. We kunnen er toch niks mee, want we kunnen er niet mee op vakantie. Er kan ook geen caravan achter. Er kan geen caravan achter. Een fietsendrager is een probleem. Maar wij willen graag laten zien wat je wel mee kan. De grens opzoeken. Ja, letterlijk en figuurlijk. Absoluut, ja. Zullen we maar dan ja, laten vertrekken. Nou, ik stap in bij Marco van Enenaam en Lars Smit. De elektrische mannen van de ANWB, zo heten jullie, hè? Zo worden we ook wel genoemd, ja. Beetje gekscherend, maar verstand van. Ja, dat klopt. We zijn er nu een jaar of vier mee bezig. Dus uh, dan breid je je kennis uit, ja. Oké, okay, Oniva. Zeker weten. Zo, wel vroeg, hoor. Ja. Maar dat moet. Montpellier, hoe gaan jullie dat doen? Een actieradius op het dashboard van 168 kilometer... Dat gaan we niet redden. Nee, we rijden zo meteen de snelweg op. En uh, dan zal je waarschijnlijk al zien dat hij uh, vrij snel naar de 130 gaat. En het is warm, het wordt warm. De airco gaat aan. Dus we zullen de airco aanzetten, daar gaat er weer 20 kilometer vanaf. Dus komen we al gauw op de 110 uit. Het wordt flink rekenen, hè? Ja, het wordt uh, passen en meten af en toe. Paalhoppen. Ja, dat klopt. Het is uh, ja, niet een paal zoeken, maar het is echt gewoon van tevoren goed uh, kijken waar die palen zijn rekenen, plannen en uh, nou, dat hebben we uitgekiend. Uh, we hebben via allerlei apps en kaarten uitgezocht waar de snelladers staan, uh, waar deze auto kan laden. En zo hoppen we via vier snelladers uh, naar Parijs. Nou, Den Haag zijn we bijna uit. Eerste halte in Nederland of in België? Uh, dat wordt uh, Nederland in Breda. Uh, Dan al? Nou ja, we moeten, ja, uh, we moeten even kijken. Wellicht, uh, er komt even een ambulance voorbij. In principe zouden we Antwerpen kunnen halen... maar we denken dat we voor de zekerheid alvast even in Breda uh, even bij gaan laden. Waarom? Dus het is het surfcentrum van de ANWB. Ah, lekker veilig. Ja, vertrouwd gevoel. Ja, we zullen denk ik wel een paar angstige momentjes tegenkomen. En uh, de vraag is, alle palen moeten wel werken. Het zou ook zomaar kunnen dat er ergens eentje staat achter een hek. We gaan het meemaken. Wanneer komen jullie terug? Uh, maandagavond. Eigenlijk moet ik zeggen, wanneer hopen jullie terug te komen? <laughs> We hopen maandagavond terug te komen. Goed, nou goede reis, goede werkvakantie. Dankjewel. Mag ik er nu wel weer uit? Ik moet nog naar Hilversum. En ik krijg vast geen lift van jullie. Nee, wij moeten door, anders komen we in de problemen. Uh, we zetten jou hier bij de volgende afrit, uh, zetten we weer eruit. Marco van Eendam en Lars Smit, de elektrische mannen van de ANWB. Ze zijn op weg van Den Haag naar Parijs. Ze denken aan vijf elektrische pitstops genoeg te hebben. Daarna mogen ze dan een stukje mee op een speciale trein naar Zuid-Frankrijk. En ook op die trein wordt hun auto dan nog eens opgeladen. Goed. Rusland en Amerika dan. Die blijven tot op het bot verdeeld over Syrië. En op de G20 lijken Amerika en Rusland elkaar geen centimeter te naderen. De Amerikaanse ambassadeur bij de VN heeft ook geen goed woord over voor de Russische houding. Rusland gijzelt met zijn veto de VN-veiligheidsraad en komt, en komt internationale afspraken zoals het verbod op het verspreiden van chemische wapens niet na, al dus de Amerikaanse VN-ambassadeur. Correspondent David-Jan Godfra is bij de G20 in Sint-Petersburg en hij constateert ook een ijzige stemming. Het lijkt er niet op dat ze hier deze twee dagen in Sint-Petersburg... een oplossing voor de burgeroorlog in Syrië gaan vinden. Of dat de partijen zelfs maar iets dichter bij elkaar uh, zullen komen. En voor de top het, leek het er heel even op dat Poetin een klein beetje ruimte bood... toen hij zei dat hij uh, dat militair ingrijpen in Syrië niet volledig uitsluit... Uh, zei dat, dat hij daar heel strikte voorwaarden aan stelde. Maar inmiddels is, is iedereen weer terug op de, op de vertrouwde posities. Nou, je hoorde het zojuist. De Amerikanen verwijten Rusland, de, zelfs de Veiligheidsraad van de Verenigde Naties te gijzelen door alles te blokkeren... wat negatief kan uitpakken voor de Syrische president Assad. En Poetin verwijt Obama op zijn beurt dat hij een land... met een wettige regering en wettige strijdkrachten... en zoals zijn woordvoerder het noemde, wil aanvallen... zonder duidelijk bewijs dat het Assad was die gifgas, uh, gifgas heeft gebruikt. Maar nou, Iedereen zit, er, zit erop te wachten dat Poetin en Obama elkaar vandaag toch nog bilateraal uh, gaan, gaan ontmoeten. Maar zelfs als dat gebeurt, dan is de kans niet zo heel erg groot... dat ze daar met z'n tweeën het ei van Columbus zullen vinden. Nee, foto's zien we natuurlijk overal hè, van Obama en Poetin... die elkaar de hand schudden. Nou, Poetin glimlacht nog een beetje, Obama niet. Ik heb hem helemaal nog niet zien lachen in Sint-Petersburg. Hoe is het met de relatie? Nou, De relatie is slecht, Die was al slecht voor de, voor de top. Ik weet niet of hij die, of die nu veel slechter is geworden. En Syrië is natuurlijk niet het enige, het enige probleem tussen die twee landen. Allereerst is er natuurlijk Edward Snowden, de Amerikaanse klokkenluider... die tot woede van Washington asiel heeft gekregen in Rusland. Er zijn tal van mensenrechtenonderwerpen waar de twee landen het niet over eens zijn. Bijvoorbeeld een Russische wet die verbiedt om propaganda te maken voor homoseksualiteit. Nou, De Amerikanen zijn daar er heel erg fel op tegen. De manier waar, uh, waarop Rusland omgaat met zijn politieke oppositie... is ook zo'n twist-appel. Kortom, die relatie was ronduit slecht. En daar is hier volgens mij vooralsnog niet zo gek, niet zo gek veel aan veranderd... Uh, wat er gebeurt als de Amerikanen straks echt militair gaan ingrijpen in Syrië. Dat moeten we afwachten, maar dat zal waarschijnlijk wel tot een nieuw dieptepunt leiden. Ja, dus de Amerikanen zijn daar volop mee bezig. Uh, Poetin uitte zich daar ook over, een paar dagen geleden. Toen vertelde hij al, ja, Rusland wil graag een voet tussen de deur houden... aan de bal blijven, maar het gaat om Syrië. Maar wat voor een actie ondernemen ze dan nog? Waar zijn ze mee bezig? Nou ja, het, het heeft er in ieder geval alle schijn van dat, uh, dat Rusland Syrië... Uh, het Syrië van Assad wil blijven beschouwen als een bondgenoot... een klant van, Russische, van de Russische wapenindustrie bovendien ook. Uh, ik zei al dat uh, de woordvoerder van Poetin de regering van, uh, van Assad... de wettige regering van Syrië noemde. En om dat te illustreren komt maandag de, de Syrische minister... van Buitenlandse Zaken naar Moskou voor overleg over de situatie in zijn land. Uh, alleen als de inspecteurs van de Verenigde Naties... Die, uh, die onlangs in Syrië zijn geweest kunnen aangeven. Aantonen dat Assad verantwoordelijk is geweest voor het gebruik van chemische wapens... dan zou Poetin kunnen bijdragen, Maar de kans daarop, ja, die is echt niet zo heel erg groot. Maar goed, ze hebben nog één dag voor de G20. Eén dag van overleg. Van David Jan hoort u nog meer vandaag. Sami A komt vrij, ook vandaag. Voormalig lid van de Hofstadgroep heeft er twee derde van zijn straf... van negen jaar opzitten voor het voorbereiden van terroristische aanslagen... Justitieredacteur Robert Bas, staat uh, Robert ook op een geheime plaats? Nee hoor, nee. ik sta hier bij de, de gevangenis in Krimpen aan de IJssel. Oh. Daar heeft hij het laatste deel van zijn straf uitgezeten. En de grootste kans is dat hij vanuit hier dadelijk wordt vrijgelaten. Hij zit daar dus nu nog? Nou, dat, dat denken we. Dat weten we niet helemaal zeker. Het zou kunnen zijn dat hij vanavond eigenlijk naar de overgebracht is. Maar de grootste kans is dat hij vanuit hier dadelijk, dadelijk wordt vrijgelaten. Nee, hoe waarschijnlijk is dan dat je een glim van hem kunt opvangen? Nou, niet zo heel erg groot. Ik denk dat ze wel geleerd hebben van uh, de vorige keer dat hij werd vrijgelaten. En toen leidde dat het opstootje zeg maar, op het parkeerterrein voor uh, de gevangenis, waar hij toen uh, werd vrijgelaten. Waarbij een cameraman en een fotograaf zijn mishandeld. Uh, ik denk dat uh, ze gaan kiezen voor de oplossing Holleder. En dat is dat hij met een busje naar buiten wordt gebracht. Ergens in de buurt uh, wordt afgezet waar hij over kan stappen. In een uh, auto van familie of kennissen die hem op komen halen. Nou, uh, hij komt vrij. Een rechter heeft uh, gezegd dat dat... Uh, dat, dat in... En mag, mag, maar onder welke voorwaarden? Nou, dat is nog een vraag. Een aantal voorwaarden kennen we natuurlijk al. Zo zal hij waarschijnlijk een elektronische toezicht krijgen. Dat is een enkel bandje. Hij mag een aantal locaties uh, niet gaan bezoeken. Het Binnenhof bijvoorbeeld, omdat hij in het verleden plannen zou voor hebben gemaakt om naar de aanslag te plegen. Um, hij mag geen contact hebben met de media, wil het Openbaar Ministerie. Maar over een, een andere voorwaarde is nog geen duidelijkheid. Uh, het Openbaar Ministerie wil dat hij de komende vier jaar en vier maanden, dat, zeg maar het de resterende deel van zijn straf zou zijn geweest, nog in Nederland blijft. Zodat de reclassering... ...toezicht op hem kan houden. Maar Sami A heeft zelf plannen om te gaan emigreren naar de Verenigde Arabische Emiraten. Uh, nou, De rechtbank heeft tegen het openbaar ministerie anderhalve week geleden gezegd... Van, ...denk nog eens even goed na over dat uitreisverbod. En of dat uitreisverbod gehandhaafd uh, wordt of niet, dat horen we pas in de loop van de dag. Ja. En hoe gaat dat dan bij, uh, bij zo iemand die dan vrijkomt? Krijgt hij gelijk de geheime dienst achter zich aan en auto's voor de deur? Nou, reken maar dat ze heel goed in de gaten gaan houden. Um, want het is ook wel gebleken tijdens de zitting al een, een halve week geleden. Um, uh, hij is, zijn goed is niet veranderd. Hij heeft nog steeds dezelfde ideeën. Weliswaar vindt hij tegenwoordig dat een aanslag plegen in Nederland... nou niet echt een goed idee is. Omdat dat nadelig zou zijn voor de moslims die hier wonen. Maar zijn gedachtegoed is nog Reken Maar dat is natuurlijk goed in de gaten wil houden met wie hij contacten heeft... Uh, uh, en wat hij van plan is te gaan doen. Um, uh, je ziet ook wel, uh, we staan hier bij de, bij de, de gevangenis. Er staat ook een politieauto, gewoon met agenten in, in die zat te kijken. Hm? Waarschijnlijk omdat wij er zijn. Maar je ziet ook een auto met mensen die ook heel veel belangstelling hebben voor hier wat er gebeurt. En dat zijn mensen, ja, het zou logisch kunnen zijn dat de inlichendiensten heel graag hem vanaf nu van gaan volgen. Ja, is het dus behoorlijk druk daar? Nou, er zijn wat journalisten, maar niet echt heel erg druk. En we hebben ook nog geen sympathisanten van hem gezien. En dat uh, strekt ook wel ons in de mening dat dat hij waarschijnlijk ergens met een busje naartoe wordt gebracht en dan wordt vrijgelaten. Maar uh, ik denk dat de inlichtingendiensten al heel goed hebben nagedacht... van hoe gaan we deze man de, de komende jaren goed volgen. Dat is natuurlijk ook de reden dat ze hem heel graag in Nederland willen houden. Hè, ja. van, want je kan iemand in Nederland natuurlijk veel beter volgen... dan in de Verenigde Arabische Emiraten. Uh, nou ja, of dat inderdaad gaat gebeuren, of die gaat emigreren... of hier in Nederland een, een nieuw bestaan gaat opbouwen... dat zullen we de loop van de dag pas weten. Robert Bas, bij de gevangenis in Krimpen aan de IJssel. Mocht je wat te weten komen, Robert, dan horen we dat graag van je. En dan hoor je hem op Radio 1. Dan nog even naar um, Zevenaar. De brand daar in een plastic verwerkende fabriek. Junies Nahuis van Omroep Gelderland uh, is daar in de buurt. Unies. Wat zie je op het ogenblik? Is, uh, is er weer wat minder rook? Er is zeker minder rook, maar nog steeds echt veel rookontwikkeling. Het zou wel een heel stuk afgenomen, maar ik heb het idee dat het uh, na het afgelopen half uur... dat het een beetje op hetzelfde niveau blijft. Ik heb net gehoord dat uh, het nog lang niet onder controle is. En dat het ook nog uren gaat duren voordat het wel onder controle is hier. Ja, je vertelde net dat er werd gemeten of er gevaarlijke stoffen zijn vrijgekomen. Uh -huh. is, is er al iets meer duidelijkheid over? Ja, er is duidelijkheid over gekomen. Uh, er zijn geen bijzondere gevaarlijke stoffen vrijgekomen. En Dat betekent, zoals we voorlichten dat het uh, netjes er komen altijd gevaarlijke stoffen vrij bij een brand. Maar in dit geval niet specifiek gevaarlijke stoffen... in verband met de plasticverwerking die hier gebeurt. Nee, Zijn er eigenlijk ook gewonden gevallen? Wat, wat ik tot nu toe weet niet. Het is, het is hier een griep 1 situatie, dus er staat een ambulance klaar. Puur uit voorzorg. Dan wordt sowieso wordt altijd alles opgeroepen. Maar tot nu toe geen gewonden. Er waren geruchten dat er brandweermannen eh, last hadden van eh, ademhalingsproblemen. Dat heeft de voorlichter net tegen mij gezegd dat, dat geruchten zijn en dat daar helemaal niks van klopt. Dus geen gewonden. En ook alle medewerkers zouden het pand al uit zijn. Ja, wat is het eigenlijk voor een bedrijf? Het is een bedrijf inderdaad dat plastic verwerkt. En ik hoorde vanochtend dat het ook met de auto-industrie te maken had. Inmiddels uh -huh. worden wij nu als pers bij elkaar geroepen. Dus ik moet zo meteen eventjes ja. opletten en kijken... Ga rustig die kant is. uit, als, het, uh, als je die kant uit moet. Uh, dan vraag ik ondertussen of je iets meer weet over die ontploffingen. Hè? Want er was sprake van gasflessen, maar dat kon jij nog niet bevestigen. Ja, dat is waarschijnlijk wel zo geweest. Veel uh, mensen hebben die ontploffingen ook gehoord en het werd ook net bevestigd. Maar ik moet eventjes kijken waar nou. wij nu naartoe gaan. Als het goed is komen wij iets dichter bij, de, uh, bij het pand terecht. Okay. Dus ik moet jullie helaas uh, het gesprek beëindigen ja. en zo meteen doorlopen. Loop rustig mee. Ja, je kunt, je kunt rustig meelopen. Nou, bedank ik je in ieder geval. Uh, Unis. bedank je wel van... Uh... Omroep Gelderland. Zij is daar in Zevenaar bij. Die brand die dus nog niet onder controle is. Hoort u wel meer over op Radio 1. Misschien al wel bij Sven Kokkelman. Sven, Goedemorgen. Dat zou zomaar kunnen. Goedemorgen Marcel. En wat heb je nog meer? Het aantal claims van mensen die ten onrecht in de cel zijn gezet is gegroeid. Ja. Vorig jaar werd een recordbedrag van 23 miljoen euro geclaimd. De kwaliteit van de rechtspraak moet dan ook omhoog, vindt de Partij van de Arbeid. Maar dat wordt tegelijkertijd ook al jaren geroepen. Dus hoe gaan we dat nou eens een keer regelen? En we blikken nog even terug op de roerige week in Den Haag. En de brief van het kabinet waarin de minister de president ontkent dat er sprake was van een zomerflirt. En wat moeten we daarvan geloven? Dat er meer op zo stand. meteen. Ja, ja. Bij de Cairo. Gaan we zeker naar luisteren, Sven Kokkeman. dankjewel. je uh, Radio 1. om half tien het NOS Journaal door wat Megens. Ja, de brand in Zevenaar. Daarover zijn we net bijgepraat. Die sla ik even over. Dan de gemeente Den Haag dreigt naar de rechter te stappen... als het kabinet de aangekondigde bezuiniging op de thuiszorg... niet van tafel haalt. In 2015 wordt er tot 40 procent bezuinigd... waardoor volgens de gemeente Den Haag... inwoners niet meer zelfstandig... Kunnen wonen. De wethouder Klein uh, die zegt dat de bezuinigingen in strijd zijn met de gemeentewet en met Europese verdragen. De geheime diensten in de Verenigde Staten en Groot-Brittannië kunnen versleutelde e-mails eenvoudig kraken. Ook kunnen ze bijvoorbeeld bij beveiligde bankgegevens, blijkt volgens The Guardian en The New York Times uit gegevens van klokkenluider Edward Snowden. De diensten kunnen op verschillende manieren de beveiliging kraken die wereldwijd door honderden miljoenen internetters wordt gebruikt. En op een Spaans zeiljacht in IJmuiden is vannacht een grote partij drugs ontdekt. Het zou gaan om 1600 kilogram. Het is niet duidelijk wat voor drugs het zijn. Het zeiljacht werd opgespoord door een patrouilleboot van de kustwacht... en vervolgens naar IJmuiden geloodst. Aan boord van dat jacht waren twee denen, die zijn opgepakt. Dat zijn de hoofdpunten. Ochtendspets stelde niet zoveel voor, Kees Quarks, maar het staat nog wel steeds stil. Ja, er staat er wel een staartje. En dat staat op de A2 Den Bosch richting Utrecht. Bij Zaltbommel, twee kilometers. Daarna sleep van een auto met pech. Een ongeluk altijd bij Amsterdam zorgt voor veel vertraging tussen Kloppenwatergasmeer en en Oud-Zuid richting Knopen Nieuwemerenstad. 7 kilometer, twee rijstokken zijn nog dicht. Verkeer kan voorlopig beter voor een andere route kiezen. En daarna nasle van een pechgeval op de A20 vanuit Hoek van Holland naar Gouda bij Moordrecht 4 kilometer. Dit is Radio 1. KRO. Goedemorgen Nederland. Sven Kokkelman. De kwaliteit van de rechtspraak moet beter, vindt de Partij van de Arbeid. Terugblik op een roerige week in Den Haag. Spannende burgemeestersverkiezingen in Moskou... en het ochtendumeur van Niel Gunjerli. Het is bijna twee over half tien. Nu, 1, twee, drie, precies. Dit is de KRO met Goedemorgen Nederland. Verslaggever Martijn Gimiers is vanochtend in Eekst. Waar je één kunt worden met de natuur... Als je dood bent. Gezellig. Volg mij op Twitter als u wilt. En vragen en reacties kunt u kwijt via Goedemorgen Nederland Het aantal claims van mensen die onterecht in de cel zijn gezet is gegroeid. Vorig jaar werd een recordbedrag van 23 miljoen euro geclaimd. Blijkt uit cijfers van het Centraal Bureau voor de Statistiek. Contact nu met Jeroen Rekour. Goedemorgen. Goedemorgen. U bent Kamerlid voor de Partij van de Arbeid, justitiewoordvoerder en ook nog oud-rechter. Enigszins uh, geschrokken van die cijfers of niet? Ja, het is, het is een hoop geld. Het is lang bekend dat Nederland relatief veel aan dit soort schadevergoedingen betaalt. Omdat we mensen lang in niet hebben, ja, een bepaald percentage zit er ten onrecht. En dat kost dus geld. En nog heel erg, hè? mensen zitten hebben ten onrecht een vrijheid ingeleverd. Ja. Maar dat het zo toeneemt, dat kan ik niet helemaal verklaren. Nou ja, dat heeft misschien iets te maken met de veramericanisering van de samenleving. Dat mensen sneller gewoon geld gaan eisen als er ten onrecht iets overkomt. Dat zou vast en zeker een van de redenen zijn. Ik denk dat er nog wel meer zijn. Misschien dat politie wat zwaardere uh, onderzoeken doet... maar naar wat zwaardere verdachten die langer vastzitten... op het moment dat je dan een vrijspraak hebt... dan kost het ook meer geld. Maar nou, er zijn meerdere verklaringen mogelijk. En ik ga de minister wel vragen dat uit te zoeken. Ja. Uh, want uh, het is een hoop geld en dan kan je beter uh, voor het geld. Maar ook, nogmaals, achter dat geld zitten mensen die ten onrechte vastzitten. Ja. Dan moet je het op een minimum beperken. Het aantal mensen dat met succes een schadeclaim indiende steeg vorig jaar met 11 naar 11.248. Dat zijn heel veel mensen. Dat zijn heel veel mensen, ja. En heel dan veel is er mensen dus doen. iets niet goed gegaan in de rechtspraak. Nou ja, kijk, het, het, het is essentieel uh, aan de rechtspraak... en onvermijdelijk dat de rechter af en toe zegt... ik spreek u vrij. Uh, en dan heb je een schadekling. Alleen het grote bedrag en de grote hoeveelheid mensen... dat is niet goed, daar moet het beter... En wat beter moet, dus in ieder geval, daar hoef ik geen onderzoek voor te hebben, want dat heeft de rekenkamer al voor ons vastgesteld vorig jaar. Dus de samenwerking tussen de politie, het openbaar ministerie en de rechter moet gewoon beter. Die keten ja. functioneert niet goed. Maar Omdat, meneer Rekoe, dat horen we al jaren. Ja, nou ja, daar horen we niet jaren uh, over. Jawel, dat horen we jaren. Uh, uh, de rekenkamer heeft dat heel pijnlijk en dat was een rapport van vorig jaar. ...vastgesteld en daar uh, zijn we als kamer bovenop uh, uh, gedoken. Ja. Met als gevolg uh, dat minister opstelde uh, ons beloofd heeft... Nee. ...dit als prioriteit voor elkaar te krijgen. Maar uh, ja... Die prioriteit is nog niet uitgemaakt. Dus nee. daar gaan we heel hard op hameren. Maar ik zei dat horen we al jaren. En dat horen we ook echt al jaren. Dat horen we al sinds de uh, vuurwerkramp uh, uh, in Enschede, uh, waar iemand ten onrechte vast, zat. Schiedammer Parkmoord. Al die rechtszaken waar uh, de rechter uh, is gedwaald, of heeft gedwaald, ik weet niet precies hoe je dat formuleert. Um, toen was telkens de discussie. Tunnelvisie bij de opsporingsautoriteiten. Uh, rechters die te makkelijk beslissingen nemen. Uh, dat moet beter. De samenwerking in dat hele justitiële apparaat moet beter. Nu zegt u hetzelfde. Wanneer gaat het dan een keer gebeuren? Nou, ik zeg nu hetzelfde. Uh, want inderdaad, de schiet aan het dat was een wake-up call. Maar een iets andere wake-up call. Namelijk de wake-up call dat het te veel werd. Uh, naar na, na, na een veroordeling werd toegewerkt. Daar zijn al eerder maatregelen uh, opgenomen. Ja. Met als gevolg overigens hogere schadevergoeding. Maar de rechter zou iets meer eisen stellen nu aan het bewijs. En dus relatief vaker vrijspreken. En dan ben je vrijspraak om de schadevergoeding. Ja. Of de justitie zou kritischer zijn uh, in het onderzoek. Dat onderzoek zou mogelijk wat langer duren. Misschien dan apart, maar het Frieden was iemand die bekende. Iemand die bekend en een ernstig die zet je vast. Uh, op het moment dat later een kritisch onderzoek blijkt, nou, hij heeft het toch niet gedaan. Wederom een over schadevergoeding. Nou, dus de, probleem... de vraag was in die zaak ook waarom die heeft bekend... ...en dat die onder druk was gezet, staat erbij. Precies, maar bij. precies. Dus... ja. Uh, maar dat betekent dus dat zijn allemaal elementen die uh, aangepakt zijn... ...die verbeterd zijn, maar die wel als gevolg hebben... Uh, ...dat die schadevergoedingen toenemen. En ja. nogmaals, niet alleen de schadevergoedingen toenemen dat er achter die schadebegoeding mensen ten onrechte vastzitten. Maar zou het ook uh, iets te maken kunnen hebben met het feit... dat Europa en Nederland al langer op de vingers stikt? Namelijk, Brussel vindt dat in Nederland mensen... veel te lang in voorarrest worden gezet. Ja. Nou ja, dat is waar ik mee begon. Nederland heeft relatieve hoogschadevergoeding omdat mensen lang in voorarrest zitten. Uh, Europa zegt, dat moet je niet doen. Andere landen laten mensen relatief sneller vrij. Uh, dan komen ze later weer op zitting. Als ze dan veroordeeld worden, kunnen ze opnieuw de gevangenis in... Dat is om een aantal redenen ook weer niet wenselijk. Mm. Bovendien was de roep op de, van de politiek en van de veel burgers... jongens, zorg er nou voor dat mensen niet... nadat nou je ze oppakt meteen weer op straat uh, hebt. Dat is voor slachtoffers uh, ontzettend vervelend. En bovendien, als je in het kader van resocialisatie... Maar dat je wil doen, dan is het goed om ze even vast te hebben om onderwijs, werk uitvoer te praten. Het dus ja. is ook een roep uit de samenleving, een ja. roepen overigens, ja. om mensen niet al te snel weer op straat te sturen op het moment dat je een stevige verdenking ja. hebt. Als u zegt dat de kwaliteit van de rechtspraak duidelijk omhoog moet, moet er dan ook weer geld, meer geld naartoe? Die, kijk, waar het om gaat, is dat die keten, hè, die verschillende samen, samenwerkende partners... Euh, dat die beter met elkaar samenwerken, ja. meer afspreken... dat de politie geen onderzoek doet waarvan de officier een later zegt... nou, uh, daar kan ik toch niets mee, laat maar. Daar verdien je eerder geld mee, dan dat het geld kost. Ja. En nog belangrijker, belangrijk, iedereen krijgt kwaliteiten mee, omhoog. Ja, weet u de vraag nog? De vraag was, moet er geld bij? Ja, nou, en het antwoord nou, is? antwoord is, nee, het levert geld op op het moment dat je beter samenwerkt. En kwaliteit. Ja. Juist, met andere woorden, er moet niet extra geld naartoe. Nou ken ja. ik uh, u als iemand die altijd het naadje van de kous wil weten... en precies wil weten wat de feiten zijn, klopt hè? Ja. Gelooft u de minister-president als hij zegt... dat er geen uh, sprake is geweest van een uh, zomerflirt om het maar even zo te zeggen, dat uh, de coalitie werd uitgebreid? Ja, ja daar geloof ik hem uh, in. Ja. Oh ja? Dus ja. al die andere verhalen zijn echt onzin? Uh, als, als de premier zegt... Uh, dat dat niet het geval was, daar ga ik daar goed nou, stout van uit. Daar ga ik daar van uit, want ik vertrouw de premier. Dus ja, zo is het niet alleen de premier die dat zegt, maar het kabinet in heel... Ja, en hebt u het ook nog bij uw eigen politieke voorman gecheckt? Uh, ik, ik weet eigenlijk niet wat mijn politieke voorman hierover... of die hier überhaupt dat over gezegd heeft, maar volgens mij bevestigt hij het verhaal van het kabinet. Als dat anders zou zijn, zou dat ook heel gek zijn, moet ik eerlijk zeggen. Dus maar... ik denk dat u het beste bij meneer Pechtold kunt checken om dat uh, echt goed voor elkaar te krijgen. Nou ja, als ik de verhalen mag geloven, dan is er in ieder geval een gesprek geweest tussen Diederik Samsom en Alexander Pechtold en is het daar op stuk gelopen. Dus dan, ik zou, als ik kamerlid van de Partij van de Arbeid was, zou ik, al dan niet opgenomen, toch nog even checken of het wat er nou precies waar was. <laughs> u weet dat, dat al onze vraberingen opgenomen worden, dus dat is alleen maar goed, dat kunnen we later terugluisteren. Ja, oké, okay, goed. <laughs> ik krijg geen antwoord van u, hè? Nee, nee, uiteraard. Ik bedoel, ik vind politiek uh, veel belangrijker... of we veel geld schadevergoedingen kwijt zijn, dat mensen werkeloos worden... of dat soort zaken en dat we over dit soort kleine dingen gaan praten. Nou, onkleine dingen. dingen. Oké, okay, ja, goed. Ja, dat zijn kleine dingen. Dat is een kleine politiek. Oké, okay, nou, dat, is een, dat zijn uw woorden. Het is uitgezonden en het wordt vast ook ergens opgenomen. Hartelijk dank. <laughs> Jeroen Je dat de justitiewoordenvoerder van de Partij van de Arbeid. De vraag van vandaag. Elke dag stellen we in de gelegenheid om een vraag te stellen bij een nieuwsgebeurtenis die u in het bijzonder interesseert. De kerstversie Iraanse president Hassan Rouhani die heeft het Joodse volk via Twitter een goed nieuwjaar gewenst. Waarom is het nu Joods nieuwjaar? Esther Voet is directeur van het Centrum Informatie en Documentatie, Israël, het Sidi, en die heeft het antwoord. Uh, het nieuwjaar, het hoofd van het nieuwjaar, uh, Rosh Hashanah, zoals wij dat noemen, valt uh, traditioneel 163 dagen na Pesach, na ons Paasfeest. En het wordt gevierd inderdaad in september, omdat dat de datum zou zijn waarop uh, God uh, de creatie zou hebben volbracht, de mens zou hebben geschapen. Waarom dat in september valt, is omdat uh, wij een maankalender aanhouden en het is dit jaar ook heel erg vroeg. De laatste keer dat het zo vroeg viel was in 1899. En uh, vanwege die maankalender die ook steeds verspringt, uh, wordt dat in de toekomst ook 6 september. Anders antwoord standwoord van Esther Voet heeft u ook een vraag bij het nieuws... mailt u ons dan naar goedemorgennederland.kro.nl voor uw vraag van vandaag. Gaan we terug naar Eekst. En in Eekst is Martijn Grimius. Heb je al natte voeten? Ja, uh, mijn, mijn scho schoenen zijn zo'n beetje doorweekt. We lopen door het hoge gras, wat nog een beetje nat is. Fijne boswandeling was mij beloofd, maar we uh, lopen echt midden... Ja, maar, in de, de woestenij. Maar, maar u wou inderdaad een graf zien. En ja. u ziet het hier. Waar is het graf dan? Nou, eens, kijk hier. Het is ietsjes verhoogd nog. Dus i, i, in het begin is het wat aan de hoge kant. Maar dat, dat, in, dat klinkt zich natuurlijk in. En u ziet ook gewoon... Dat kleine heuveltje daar. Kleine heuveltje Midden daar. in het bos. Helemaal begroeid met onkruid, brandnetels. Ja. Arisloot. Sloot. Ja. Uh, wij zijn op natuurbegraafplaats Hilligmeer. Wordt vandaag geopend. De grootste natuurbegraafplaats van Nederland... Natuur is in opkomst. En uh, u wordt hier ook begraven? Ja, ik word hier ook begraven. Dat klopt. Ooit? Ooit. Ik, ja. hoop, ik hoop nog uh, dat het nog een poosje gaat duren. Maar, uh, maar, maar uh, ja, om even aan te tonen. Je ziet er helemaal niks meer van als je hier in de natuur wordt begraven. Ja, dat is nou juist ook de bedoeling. Dat je dus opgaat in de natuur. Zodat uh, ja, je inderdaad... Uh, niet op een, laten we zeggen, een, een kunstmatige manier begraven wordt... maar op een hele natuurlijke manier. Het enige wat je hier nog zou kunnen doen, is nog niet gebeurd... dat hier een, een kei wordt neergelegd, een drinse kei... waarin de naam van de overledene eventueel geplaatst kan worden. Dat is het enige dat nog herinnert dan yeah. aan de persoon? Ja, wat ook nog wel is gebeurd, is dat... Uh, de nabestaande graaf wil dat er een bepaalde boom komt. Dus dan wordt in overleg met de natuurbeheerder hier bepaald van... nou, ik wil hier graag een speciale boom hebben. En uh, dat kan dus ook. En Zullen we uw plekjes opzoeken? Prima. In dit grote bos? Kijk krijgt u wel weer naar nou de voeten, hoor. Ja, dan <laughs> moeten we maar weer door het hoge gras. Wanneer bent u in aanraking gekomen met de natuurbegraafplaats? We waren eigenlijk al op zoek naar een, een, een plekje om begraven te worden. En heel toevallig lazen we dat, uh, dat hier in Eekst, vlak... Hier het bospaadje, op, trouwens, Ja, het links, ja. Uh, dat er in Eekst, want ik woon zelf in Assen, 10 kilometer van Assen... dat daar een natuurbegraafplaats uh, ja, werd opgericht of in, in, in ontwikkeling was. Maar dan wordt u begraven hier midden in het bos. Geen steen die straks nog herinnert aan u? Is dat niet een beetje gek? Nee, nee, de enige die denk ik nog uh, hier nog ooit eens een keer misschien gaat komen, dat is uh, mijn vrouw als ik keren komt te overlijden in mijn kinderen. Ja. En uh, voor de rest uh, ga ik gewoon op in de natuur, wat, uh, ja, dat spreekt mij wel aan. Hier, uh, hierin hè? Rechtsaf, ja. De post is 33 hectare groot, zo'n 45 voetbalvelden. O, oh, daar staat weer trouwens zo'n paaltje, dus dat is een reservering als er een houten paaltje staat. Ja, inderdaad, dat is een reservering. En uh, daar komt een nummer op. En dat is heel simpel. Nummer 1. Dat was de eerste reservering. Nou, dit is inmiddels vervangen. Want die is inmiddels begraven. Ja. Ik heb nummer 13. Oh, dan. dan moeten we naar op zoek naar het paaltje nummer 13. Kijk, hier ziet u ook nog even een graf. Uh, die de afgelopen dinsdag een begrafenis heeft. De ja, de beeld is nog iets groter. Er liggen nog wat bloemen op. Dat ja. herinnert er nog aan. Ja. Maar is over een paar weken ook helemaal weg. Ja, is helemaal weg. Dan heeft u net gezien. Hè? Zo is het dan over twee, drie maanden. En dit is uh, nog maar uh, vier dagen geleden. Met het geld van onder andere uw graf en alle andere graven die hier uh, komen te liggen... Uh, wordt onder andere ook de natuur onderhouden. Dat is een van de redenen omdat de, deze begraafplaats is begonnen. Hè, dat de natuur uh, hier in stand uh, kan blijven. Ja, en hier is het dan. Ja, hier is het dan, ja. Het is een mooie plekje onder de Acacia's. Moeten die nog gekapt worden als die hier komt te liggen? Of... Uh... Ja, misschien dat er één boomtje weg Het oh, maar... Niet zo goed voor de natuur. <laughs> ja, ook een boom gaat dood. Net als de mens uiteindelijk... Het één ding is zeker, als je geboren wordt, ga je ook dood. En dat is met natuurlijk een boom ook zo. Maar eh, als ik het zo bekijk, dan hoeft er waarschijnlijk maar één boom eh, gekapt te worden. Voorlopig nog maar even genieten van deze kant van de natuur. Inderdaad, van de bovenkant. Hopelijk duurt het nog heel lang voordat ik hier ga liggen. Meneer Sloot, dank u wel. Goed zo. En wij danken ook Martijn Gimies. Straks spannende burgemeestersverkiezingen in Moskou. Maar eerst... 3, 2, 1, go! Deze dag... 2011. Autofabrikant Saab krijgt opnieuw meer tijd om de salarissen van de werknemers uit te betalen. Saab al tijden met grote financiële problemen. De stem van Herman van der Zand twee jaar geleden, want deze dag in 2011 hangt de toekomst van autofabrikant Saab aan een zijden draadje. Voor de liefhebbers van de Zweedse auto zijn het onzekere tijden, dus ook voor garagehouder Robert Wiering. Het begon met een, met een, met een verhaal dat de leveranciers niet meer wilden leveren. Terwijl net de nieuwe 95, dus het topmodel, was net nieuw geïntroduceerd. Als, als laatste model dat dat uit de fabriek rolde uiteindelijk. Uh, op dat moment is, de, is, is eigenlijk uh, het spartel begonnen. Dat ze, dat ze gewoon hun auto's niet meer uh, afgebouwd kregen, omdat de leveranciers de onderdelen niet meer wilden leveren. Zo'n 3700 werknemers van Saab worden voorlopig niet uitbetaald. De productie ligt al een tijdje stil. En dus hebben ook de werknemers weinig vertrouwen in de directie van het bedrijf. Ja, nu horen we luisteren naar het pranaman in het dag uh, Hans. De weg erin zo zometeen lengeren. En dat is dus niet gelukt. Het is gewoon niet gelukt. Het was wel pijnlijk om het te zien gebeuren, maar ja, de kwaliteit was toch al jarenlang niet meer wat we van uh, Saab gewend waren. Als je, als je met je mooie 9.5 5 langs, uh, langs de snelweg reed en opeens uh, krijg je een, een, een raar lampje en, dat, en twee, minuten laat, twee seconden later liep je motor vast, ja, dan, uh, dan is de volgende auto natuurlijk geen Saab. En zo komt er een eind aan een Nederlands avontuur. In Zweden. Maar als liefhebber is dat natuurlijk heel snel om te zien. Want je moet als liefhebber ook gewoon naar de toekomst kunnen kijken. Dus je moet ook denken van nou ja, als ik als liefhebber zo meteen weer zo'n auto wil, wat kies ik dan? En dan, ja, dan? en dan is er niks. Er is gewoon niks. I have a message from your new shareholder: Long Live Saab. Ik heb toch wel aardig wat vragen en er komen heel veel mensen hier. Het is echt één groot ja, imperium wat je hier ziet. Ik heb uh, nu buiten 30 auto's staan. En dat uh, allemaal 900 plus X en 9000. En het gaat maar door. Je moet het een beetje zien zoals de Volvo Amazon, die rijdt ook nu nog steeds rond. Dus ik denk dat in een jaar of 20, 25 kan je absoluut nog wel in de 900 rijden. Geen probleem. Als de carrosserie maar goed blijven, als de carrosserie roest en roppigheid begint te vertonen... Ja, dan kun je wel blijven repareren, maar dan, dan, dan, dan valt het op een gegeven moment gewoon uit elkaar. <middels> ja, wat is zo mooi aan zaap? Uh, ja, Het is een toren auto die totaal anders gedacht is door Björn Enval, een hele ja, visionaire man... door zijn team, dat, dat gewoon anders dacht... dan de gevestigde merken op dat moment. Technisch was het gewoon een heel vooruitstrevend product. En waar, de, waar de meeste auto's nu ja, een, een soort performance-controle hebben... dat had Zap in 1984 al. Ja, dus Zappen was echt tot, laten we zeggen... 88, 89 was Saab eigenlijk het vooruitstrevende automerk. Lang live Saab. Yeah. Dus ja, het totale plaatje was voor mij toch ook vanaf mijn achtste jaar al van... nou, niks anders dan dat. Ik wil altijd alleen maar een Saab. Robert Wiering, garagehouder, liefhebber van de Saab over het automerk. Saab dus, dat uh, aan een zijde draadje hing. Deze dag in 2011. Dit is Zas, Le Long, De La route, Dit is tenslotte nog zomer.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 Laat parler de nous, nos de tout devant, sans pouvoir se mettre à genoux, dans nos yeux transparents, le mensonge de nos op, de de le op, tout le corps de Prenons-nous la main le de de la route, de kant destins, sans plus aucun doute, kant op, se... Elle vive la vie, glisser sans retenir Et les mots ne sont que les mots Pas les plus importants On y mène au sens propre Qui change auprès des gens C'est con, c'est con peut être con À ce que je suis de soi-même Sinon I'm in the middle of the world, if I'm in the middle of the world, if I'm in the middle of the c'est if I'm in the middle of the world, if Speciaal voor onze Frankrijk-liefhebber Peter Damkoer. Zas, le long de la route. Komt goed uit, want we gaan naar hem toe. Peter, goedemorgen. Goedemorgen. We gaan met je praten over de verkiezingen voor de Moskouse burgemeester. Hoe zeg je dat? Komende zondag. Uh, want dan gaan ze stemmen voor een nieuwe burgemeester bij de kandidaat. Die is veroordeeld tot vijf jaar werkkamp. Beloft een spannende bachten, er worden daar dus, of niet? Ja, het is de, de, de bizarre werkelijkheid van de Russische democratie. Uh, Alexei Navalny, want daar heb je het over. Die, uh, twee maanden geleden kreeg hij nog te uh, horen dat hij voor vijf jaar een werkkamp in moest... omdat hij een half uh, miljoen uh, zou hebben ontfutseld aan het regionale bestuur in de provincie Kirov... bij het verkopen van een, illegaal verkopen van een stuk bos. En nu is hij uh, daarna uh, is uitgenodigd om de belangrijkste tegenstander te zijn van de Poetin-kandidaat Sergei Sabyanin. En, en hoe moeten we uh, dat nou uh, rijmen? Ja, goed. ja hoe, doe doen, hoe moeten we dat nou rijmen? Dat valt, dat valt niet te rijmen. Niemand weet er eigenlijk het fijne van waarom het, waarom, het zo is, waarom het zo is gelopen. Waarschijnlijk is het zo dat na de desastreuze parlementsverkiezingen van vorig jaar... en de herverkiezing van, van Poetin, die ook niet helemaal legitiem was... dat de, de derde man in de rij van de macht in Rusland... dat is namelijk de burgemeester van Moskou. Hij heeft de officiële status van gouverneur. Dat men toch een soort legitieme basis heeft willen geven aan deze verkiezingen... en de belangrijkste oppositieleider heeft uitgenodigd... Om aan die verkiezingen deel te nemen. Wel natuurlijk met zijn beperkingen, want toegang tot de televisiekanalen heeft hij niet. En allerlei smeercampagnes in de officiële media tegen hem die zijn kunnen we elke dag lezen en beluisteren. Ja, Is het een gelijke verkiezingsstrijd eigenlijk? Nee, zoals ik al zei, geen toegang tot, uh, tot, uh, tot de verkiezingen. En vanavond is dan het grote slotconcert waar, waar Navalny uh, toestemming heeft, voor heeft gekregen. De intellectuele bovenlaag van de Russische bevolking, van de Moskouse bevolking staat achter hem. En ook uh, de artistieke wereld. Maar veel van die mensen die beloofd hebben om naar dat concert te komen, die zijn zo onder druk gezet door, uh, door het Kremlin dat die hebben moeten afzeggen, omdat dat hun carrière in gevaar zou brengen. Juist. Hoe populair is deze man en maakt hij überhaupt dan wel een kans om uh, serieus burgemeester van Moskou te worden? Nee, daar gaat niemand van uit. Het gaat, er, het gaat er in deze verkiezingen eigenlijk meer om. En dat is weer bizar natuurlijk. Uh, haalt uh, Navalny 20% van de stemmen in min of meer eer, eerlijke verkiezingen. En dan heb ik het niet over de voor, voorgeschiedenis van deze verkiezingen. Maar bij het tellen van de stemmen. Als dat het geval is, dan is Navalny eigenlijk een geaccepteerde, uh, en een, een geaccepteerde leider van de oppositie tegen, tegen Poetin. En moet men rekening met hem houden. En wordt het ook een stukje moeilijker om hem terug te sturen. ...naar de gevangenis. En hoe groot is de kans dat dat gaat gebeuren? Nou, in de peilingen is die, zit die in de 20, in de 20 procent... En de, en, en, en de verwachting is eigenlijk... als er eerlijk geteld wordt... dat hij er nog een grote kans heeft... dat hij Sabjanin dwingt tot een tweede ronde... Ja. als er niet vals geteld wordt. Ja. Maar daar gaat ook eigenlijk niemand vanuit uit. Nee, van dan... <laughs> natuurlijk, Moet het natuurlijk halen in die, in die eerste ronde. Maar wat belangrijker is, is inderdaad voor die Navalny... dat hij 20% of meer haalt... zodat hij een, een, een, een politieke kracht wordt om rekening mee te houden. Ja, en dus is de vervolgvraag... hoe groot is dan de kans dat er eerlijk wordt geteld? Maar je zegt net zelf al... Dat gaat ook eigenlijk niemand vanuit. Daar gaat eigenlijk niemand van uit. De schatting is dat, dat Naval niet, uh, Sabjanin moet meer dan 50% houden hou, uh, halen. Nou, men moet daar niet uh, al te, te, te, te nauwkeurig over doen. Ik denk dat 57,5% voor Sabianin een keurige score is. Dus als we een beetje met Russische ogen kijken naar wat er gaat gebeuren... is het vermoedelijk zo dat hij net geen 20 haalt. Uh, dat uh, Poetin kan zeggen, zie je nou wel, ik ben een democrat, ik doe eerlijke verkiezingen. Uh, dat uh, het hoge beroep verkeerd voor hem uitvalt... en dat hij alsnog terug moet naar het strafkamp voor iets waarvan hij zelf zegt dat hij het niet heeft gedaan. Dat is één van de theorieën. Nou ja, de zaak is zo belachelijk... dat iedereen ervan uitgaat... dat, hij, dat, dat de zaak min of meer... meer, meer bijzonder is. Dat is één van de theorieën. Maar het kan ook zijn... dat er een tweestrijd is in de elite... rond, rond Poetin. Wat te doen... met de oppositie... Uh, in, in, in de toekomst. Hen ja. terugsturen... naar de gevangenis, dat betekent... een, een verdere muilkorve van die... Uh, van, van die oppositie. Dat kan... gevaar inhouden. Ja. Een andere stroming... zegt tegen Poetin. Als we die oppositie... Geen Stem geven, ja. dan gaat het goed fout. Niet alleen op het politieke toneel in Rusland, maar ook op het economische toneel. Laatste vraag, heel kort antwoord. Weet jij toevallig al even naar de actualiteit van vandaag of Poetin en Obama elkaar gaan ontmoeten? Uh, ik denk naar wat er gisteren is gebeurd... en de eigen sfeer tussen de beide heren... dat ze de beide niet zoveel behoefte aan hebben. Nee. Nou ja, soms zegt een beeld en een foto heel veel. Dankjewel, Peter, vanuit Rusland. Straks, dames en heren, blikken we terug op een andere roerige episode... namelijk de eerste week van het parlementaire jaar... in de brief van de minister-president over de zomerflirt. Zometeen in het vervolg van Goedemorgen Nederland. Blijf bij ons. Kies Goedemorgen Nederland. Kies KRO. Vandaag in vrijdagmiddag. La